Middernacht, het begin van zaterdag 30 juli, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden staat op het punt te gaan stemmen over een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. Gisteren stond dat ook op de agenda, maar werd de stemming uitgesteld omdat de Republikeinen intern nog te verdeeld waren. In het voorstel van de Republikeinse leider John Boehner staat dat er zo'n duizend miljard dollar moet worden bezuinigd, naast het verhogen van het schuldenplafond. De democraten zijn tegen het voorstel en in de Senaat hebben zij de meerderheid, waardoor de kans klein is dat een mogelijk akkoord door de Senaat wordt overgenomen. Dinsdag moet er in Amerika een akkoord zijn over de schuldencrisis, anders moet de overheid hele afdelingen sluiten en worden sommige uitkeringen niet meer uitbetaald. In Turkije heeft de hele militaire top zijn ontslag ingediend. Dat gebeurde uit protest tegen de arrestatie van 22 hoge officieren enkele uren eerder. Die worden beschuldigd van het voorbereiden van een staatsgreep. Volgens de regering is de stabiliteit van Turkije niet in het geding. Er is meteen al een nieuwe commandant van de landmacht benoemd. De stremming in de Rijn bij de Lorelei in Duitsland is voorbij. Drie schepen, waaronder één uit Nederland, met 1900 ton grind aan boord, waren er vandaag vastgelopen. Waardoor een file ontstond van 65 schepen. In de loop van de avond zijn de drie schepen vlot getrokken en is de doorvaart weer vrij.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 Maar met uw gastheer, psychiater Jules Tillens. Alles wat wij zijn, is het resultaat van wat we hebben gedacht. Het is gebaseerd op onze gedachten en het is gemaakt van onze gedachten. Een citaat van Boeddha. Goedemorgen, luisteraars. We gaan vandaag praten over de macht van de psyche... We gaan het hebben over hoe je mensen behandelt die vinden dat ze niet ziek zijn. Wat je moet doen met mensen die lastig zijn als ze in de gezondheidszorg komen. Hoe om te gaan met een dreigende depressie en hoe we de dreigende bezuinigingen moeten aanpassen. En het verband tussen deze zaken. Dus ik zou zeggen, opgelet. Anderhalf uur gaan we met elkaar doorbrengen. En misschien is het wel even goed dat ik mezelf voorstel. Mijn naam is Jules Tielens en ik ben zoon van een platlands huisarts... in het dorpje Veldriel, vlak boven een bos. Ik ging naar school in Den bos, naar het Stedelijk Gymnasium. Een geweldige, kleine school. Met een geweldige rector. Rector Innemans. Streng, zeker, maar rechtvaardig. En wat werd die lastig gevallen door een stel gefrustreerde ouders van het oudercomité? Ik herinner me dan nog wel een van, meneer Klein. Nomen est omen een klein rookte aangelopen mannetje die veel te kort was gekomen in zijn jeugd en dat uitgebreid ging botvieren op de kop van Jut in de zeventiger jaren het gezag. Alles moest namelijk niet autoritair. Wat een sukkels waren dat. Wat heeft Indemans daaronder geleden? Na zijn pensioen zijn we met de hele klas gaan opzoeken om een hart onder de riem te steken. Geweldig vond ik dat dat we het toen al door hadden hoe fout die politiek correcte doctrine was. Daar heb ik trouwens altijd al een beetje last gehad van politieke correctheid. Eigenlijk is het een aversie van me. Het is zo laf om je een beetje te verschuilen achter de massa. Ik ben nu, 2011, gelukkig getrouwd. Ik heb twee kinderen. En ik woon sinds mijn studententijd in Amsterdam. Dat is een fijne stad waar ik niet meer weg wil. En ook mijn kinderen gaan naar een kleine school. Een geweldige school. De community school in Amsterdam. En het schoolhoofdmeester Jo staat s ochtends aan de deur en die begroet iedereen. Zo houdt hij ook in de gaten wie er structureel te laat komt. Hij is makkelijk aanspreekbaar voor belangrijke en onbelangrijke dingen die ouders op hun leven hebben. En hij signaleert hoe het met de kinderen en hoe het met de ouders gaat. En inderdaad, zoals Freud al zei, het verraad kruipt uit de poriën waarmee hij helemaal wilde zeggen dat de meeste informatie over mensen... van hun gelaat, van hun motorieken, van hun uitstraling komt. Niet per se wat mensen alleen maar zeggen. Je kan alles zeggen maar lichaamstaal heerst. En daar kan je dus veel minder mee liegen. Inderdaad, psychiatrie is vooral eerst een vak van kijken... en dan pas luisteren en dan pas praten. Maar daarover gaan we straks meer. Um, waarom vind ik meester Jozef fantastisch... Hij is het micromodel, volgens mij, hoe we met elkaar moeten omgaan. Met name hoe we elkaar moeten aanspreken... of in dit geval eigenlijk hoe we elkaar moeten aankijken. En ook ik kom wel eens te laat. En ik voel me natuurlijk dan een beetje gegeneerd. Een beetje dat gênant dat je denkt, ja, hoe oud ben ik nou eigenlijk? Hoe onvolwassen blijven we op hoge leeftijd? Mocht dit aankijken nou niet voldoende zijn... dan zal hij er later toch op terugkomen. Dat heet een portfoliogesprek. Dan kom je bij de juffrouw ga je op hele kleine stoeltjes zitten... en dan ga je praten over hoe het met je kind gaat. En eh, dan hoef ik echt niet te zeggen dat ik niet te laat was geweest. Want hij heeft het zelf gezien. Zo regisseert hij heel fijntjes en elegant het probleem van te laat komen op school. Hij laat zien wat sociale controle is en dat het helemaal geen vies woord is. Nee, ik geloof zelfs als het goed is uitgevoerd, is de zegen. En, en dan nog iets, het systeem kan nog zo goed lijken... maar het is niks als het met, niet met gevoel en vakkundig wordt uitgevoerd. En meester Jozef Vakman, dat zie je aan hem. Dat is een man die al jaren in het onderwijs zit. Die heeft het ooit geleerd, is het gaan uitvoeren van de bodem af. Een man van de werkvloer, een man van mijn hart. Dus niet een of andere Hans Worst van zo'n fopschool zoals de MBA, waar men denkt dat men daar leiding geven kan leren... Echte bazen komen altijd van de werkvloer. En zo is meester Jo het model van alles wat ik vannacht met u, beste luisteraar, wil bespreken. En we gaan nu luisteren naar een van de meest geweldige nummers, want ik mag ook plaatjes draaien hier, van de Rolling Stones uit 1973. Kimmy Shelton met de nog, nog geweldiger solo sologieterist Mick Taylor. Fantastisch. En de goede luisteraar heeft gehoord, dit is natuurlijk heel, heel, dit is iets andere Stones dan, uh, dan dat je nu hebt met uh, Ronnie Wood. Uh, dat is meer een, een, een tweede ritme-gitarist die dat, dat weaving, dat door elkaar spelen met uh, Keith Richards geweldig deed. En hij was een echte solo-gitarist, maar wat, wat een vloeiende stijl. En wat voor solo's. Ja, ik speel zelf ook gitaar, maar uh, hier kom ik nooit in de buurt. Die Stones, dat konden behoorlijke lastige lieden zijn. Dat uh, is algemeen bekend. Lees vooral de biografie live van uh, Kies, zou ik willen zeggen. En ik heb twaalf jaar gewerkt voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Geweldige baan. Daar heb ik uh, de titel straatpsychiater aan overgehouden. En uh, uh, ooit belde rokersloop. Ik, de teamleider die belde mij op. En uh, die zei: Wil jij niet bij ons komen werken? Ik dacht, nou, ik weet het niet. Ik was net klaar van de studie. Dus ik denk, nou. Laten maar eens komen kijken. En eh, toen kwam ik daar op dat kantoor. En toen was er bijna niemand behalve. Ik zag de gemeenschappelijke tafel. En daar lag het muziekblad oor op tafel. ik dacht, nou, dit team deugt. Dus ben ik gaan werken, ben ik nooit meer weggegaan. Je moet eigenlijk op je gevoel afgaan. En we begonnen met vier man. En twaalf jaar later waren er een gegeven moment zes teams... die eh, een paar keer gingen onder de gingen, pensions in... En uh, wij behandelden psychotische mensen. Ik zal straks uitleggen wat het is. Mensen die een heel andere interpretatie hebben van zichzelf... van de wereld dan dat wij dat hebben. Een forse stoornis hebben aangeboren. En die mensen belden zich nooit aan. Je moet altijd achterzaam. Ik heb al één keer, ik denk 1500 mensen behandeld... en één keer heeft uh, iemand zichzelf aangemeld. Dus ik was aan het werk en toen werd er vanuit de balie geweld... ja, daar is dat die meneer en die zegt dat die hij uh, heeft... en die wil, wil jou spreken, wil behandeld worden. Ik dacht, nou, dan moeten we zien. Ik zie die man en, uh, nou ja, om lang van kort te maken... die man bleek uh, in te wonen bij twee patiënten van mij... En die twee patiënten van mij, die hadden een huis gekregen via ons. Want dat is wat we deden. We deden niet gewoon alleen psychiatrie. We regelden dingen. Want dat moet je voor dit soort mensen doen. Dingen regelen. En uh, die had gezegd, als je naar huis wil, want dat wilde die eigenlijk... dan moet je naar dokter Tielands gaan. Nou, vond het in ieder geval mooi. Ik heb hem uitgelegd dat dat in zijn geval niet opging. Want uh, psychotische mensen, die belden zichzelf niet aan. Maar er waren ook lastige mensen. Mensen die uh, vervelend waren en... Nou is het, uh, vaak werden we dan gebeld door de crisisdienst of uh, door de politie, overlast, weet ik veel wat, vechten met de huisgenoten en daar moest je wat mee. En zo belangrijk is om als eerste te bepalen, hebben we het hier te maken met een rakker of met een stakker? Is het iemand die uh, niet weet wat hij doet of is het iemand die zijn kont tegen de krip maar gooit? En alles draait er dan om iets dat heet oordelsbekwaamheid. En allesbekwaamheid is een vaardigheid die mensen hebben in hun brein... om verstandig keuzes te maken. Dus het gaat niet over of je verstandig keuzes maakt. Want wij kunnen allemaal met gezond verstand hele stomme dingen doen. Dat weten de luisteraars natuurlijk, dat weet ik ook. Maar um, er zijn ook mensen die, wiens brein zo verstoord is... dat ze domme dingen doen. En dat moest je dan uitmaken. En hoe bepaal je dat? Eigenlijk door de motivatie van de daad te vragen. Dus het gaat niet om de daad zelf, maar om de motivatie. Dus had je bijvoorbeeld een man en die regelde dan het verkeer op straat. En uh, grote borden, het einde daarbij. En uh, nou goed, die man werd natuurlijk van straat gehaald door de politie. En dan moesten wij komen kijken wat aan de hand was. Nou, even voor het voor de didactische deel. Als die man had gezegd van, joh god, wij zijn bijbels thuis. En wij, uh, wij geloven dat deze maatschappij, dat gaat niet goed met die vervuiling. En met die... Uh, al die seks op de tv en de radio en dergelijke. Nou, ik moet er wat aan doen. Ik moet een punt maken. Nou, dan denk je, nou goed, het is niet helemaal mijn uh, strategie... maar uh, ik, ik volg het wel. Dan is voor iemand orders bekwaam. En als er iemand lastig doet, dan is hij niet voor mij... dan is hij voor de politie. Die gaat de mensen daarop aanspreken. Maar als iemand zegt, ik ben de zoon van God, daarom zeg ik het. En ik heb het vanochtend al met mijn vader. We hebben het bij het ontbijt besproken. De heilige geest die meldde zich er ook nog even bij en toen moest ik behoeden dat de hele stad ging onderlopen... en daarom heb ik het gedaan. En zo iemand, die is voor mij, daar moet ik wat mee doen. Ik moet uh, verwaarde mensen helpen en daar ook wat mee doen. Maar dan had je ook mensen, dat noemden we dan karakterstoornissen... en uh, die, uh, dat is een ander kopje thee. En ik denk, iedereen die een beetje de Viva volgt... De populaire wetenschappelijke literatuur die heeft er wel eens van gehoord. De narcistische persoonlijkheid, of de antisociaal of de borderline. De afhankelijke, de ontwijkende, de dwangmatige. En allemaal zijn dat karaktereigenschappen die we allemaal een beetje hebben. Maar als je die heel erg hebt, dan kun je het een karakterstoornis noemen. Want dan doe je het de hele tijd. We zijn allemaal wel eens een keertje antisociaal. Maar als je je hele, hele leven antisociaal bent, nooit rekening houdt met anderen gewoon wegliegt zonder dat het je moeite kost, dan heb je ook een probleem. Vooral de maatschappij in dit geval heeft een probleem, maar dan werkt het niet. En um, die mensen, die, uh, dat, is, dat ontstaat vaak uit uh, een mengeling tussen een zekere aanleg... voor impulsiviteit en dergelijke en achterdocht, maar vooral ook uit de jeugd. Dus anders dan zo'n ziekte zoals psychose, dat is aangeboren... Dan uh, heb je een, een stoornis waarbij mensen lastig doen omdat ze eenmaal heel slecht getuned zijn. Of als je het in dierenmanieren zou vertalen uh, afgeregeld zijn. Um, als jij thuis uh, altijd moet oppassen voor je vader omdat hij dronken is en de heleboel in elkaar gaat meppen... Dan ga je op een gegeven moment uh, word je niet meer vertrouwend wekken naar de omgeving of naar de samenleving. En als uh, je ouders voortdurend ruzie maken met elkaar... en het nooit eens zijn over de opvoeding, dan leer jij manipuleren. Niet dat je dat nou zo leuk vindt, maar je doet het wel. En over dit uh, geweldige, uh, deze geweldige persoonlijkheid... heeft mijn held Henry Rollins heeft daar een prachtig nummer over geschreven. En dat heet Liar. Hit it, Rolf. So, you think you're gonna live your life alone in darkness and seclusion? Yeah, I know. You've been out there and tried to mix with the animals, and it just left you full of humiliation, confusion. But the feeling of loneliness never leaves you, it haunts you everywhere you go. And then you meet me, and your whole world changes. Because Everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop your defenses, and you drop all your fears. And you're so busy feeling good, that you never question why things are going so well. You wanna know why? And Ja, dat is geweldig hè. I'll hide behind a smile and understanding eyes. And I tell you things that you already know so you can say I really identify with you. So much. Deze antisociaal, die... Want antisocialen, dat zijn geen andere taal de hele tijd. Dat kunnen hele charmante mensen zijn. En die zeggen precies wat jij wil horen. En dan denk jij, ach, wat heeft hij het goed door? Terug naar Henry. Taal. Ja, en hier heeft hij spijt. Auw, oh, krokodillentranen. Wat vind ik het erg? Ik wil eigenlijk helemaal niet liegen, maar nou komt hij. Because now I see the destructive power of a lie. The stronger than the truth. I can't believe I never hurt you. I swear. I'll you more more I will never lie to you again, please. Just give me one more chance. I will never lie you again. tell ja, lie oh wat een geweldig nummer hij kan niet anders dan liegen. Jongens, let daar dan toch op. Dit is een antisociale persoonlijkheid. En die kan niet, gewoon niet liegen. Dat hoort gewoon bij hem. Ja. Dat was Henry Rollins. Henry is een, een, een held van mij. Hij... Uh... Ik kwam nou, de afgelopen jaren bijna jaarlijks uh, naar Amsterdam. En dan uh, ofwel met zijn band, ofwel met spoken words voor in die uh, uh, Paradiso. Begeesterde door 2,5 uur alleen op het podium te staan zonder veel franje uh, um, ja, eromheen. En dan vertelde die verhalen over het, zijn rocksterndom, hij heeft jaren in een band gezeten... En, en over zijn reizen, en dat ging dan van boeddhisme tot, tot grappenmakerij. Geweldig, man. En het mooiste is, dit is de, eigenlijk ook de sterkste persoonlijkheid... zo'n beetje die ik ken, die anti slachtofferdenken is. En dat vind ik geweldig aan hem. Een van zijn uitspraken was... scar tissue is stronger than real tissue... En zo was hij. Geen slapgelul. Zet de schouders eronder. Oké, okay, terug even naar die persoonlijkheidstoon. Wat moet je daar nou mee? Nou, als die mensen bij je komen, dan is het heel anders dan met verwaarde mensen. Dit, mensen met een moeilijk karakter, die hebben daar niet voor gekozen. Dat is waar. En um, het is niet erg om daar wat begrip voor te tonen. Want uh, je zult maar zulke ouders hebben. Maar, nou komt het, het ontslaat je niet van de plicht om er wat mee te doen. Jij kan ook je vrouw niet slaan. Je kan ook niet naar de slijter gaan om een fles whisky te kopen... die aan de mond te zetten en vervolgens de hele boel in elkaar te meppen. En het is dus belangrijk dat wij als dokters die schifting maken... tussen de rakkers en de stakkers. Dat wij tegen de rakkers, want dat zijn het natuurlijk... Eerst begrip, maar daarna van... jongens, hoe zien we dit? We moeten het zien als een slechte gewoonte. Net als nagelbijten. Je hebt er geen lol aan, dat klopt. Ik denk niet dat die mensen zorgens denken... ik ga weer de hele dag ant-sociaal of borderline of wat dan ook doen. Maar dat zal de plicht hebben om aan herstel te werken. Mijn spreuk erin is... in het uws aanschijns zult gij gelukkig worden. Ik had een keer een patiënt... Die kwam maar, ja, die voelde zich depressief. En dan zei hij, ja, ik blijf maar tv kijken de hele dag. Van alles moeilijk. En eigenlijk wil ik dat u mij een schop onder mijn weet geeft. Nou, ik geef die man uh, de uitleg uh, over persoonlijkheidstoornissen... en hoe dat werkt en hoe hij dan eigenlijk... Want zijn probleem was niet antisociaal, meer het ontwijken van dingen... En dat was het een beetje, als hij zich niet lekker voelde... dan ging hij zijn dekentje over zich heen trekken... en dan ging hij tv kijken. en Aan het eind van de dag dacht hij, oh, wat ben ik toch een sukkel. Ik heb weer niks gedaan en dan kon hij daar weer over lopen simmen. Dat ging zo door. Ik heb die man een paar keer uitgelegd en schoot helemaal niet op. Op een gegeven moment heb ik zijn advies nog opgevolgd. Ik heb hem een schop onder zijn achtste gegeven. geven. Goodbye, weg met jou. Daar ga ik mijn tijd niet aan voldoen. Het is dus een belangrijk gegeven. En in, in zowel het recht als in het medische, het toerekeningsvatbaarheid... en het recht, orders, dat is een van de belangrijkste taken. Nee, een, een begintaak die wij in, in de spannende lastige psychiatrie uh, moeten uh, doen als dokters. We rekenen elkaar dus af. En het eerste afrekening derhalve der halve luisteraar is... ben je überhaupt afrekenbaar? Kan je het overzien? Kan ik wat van jou verwachten? Een psychiater moet dus de leiding nemen. Een psychiater moet dus niet de patiënt maar oefeloos laten dobberen. Dr. Rossi van de Gooise Vrouwen is inderdaad een karikatuur. Ik vind het een hysterisch grappige rol. Um, maar het is niet zoals wij moeten zijn. We hebben een verplichting in het leven. Een verplichting om er wat van te maken. En als je gelukkiger wil worden, moet je er vooral hard voor werken. Het is net als kunst. Wij zijn snel geneigd te geloven dat um, kunst of geluk vooral inspiratie is. Maar dat is helemaal niet zo. Het is misschien 10% inspiratie en 90% transpiratie. En gelukkig zijn heeft hierin, niet heel toevallig... dus overeenkomsten met de kunsten. Je zal snel denken dat het allemaal groteske divine inspiration is... maar ik meen te weten dat het niet zo is. We gaan nu naar een paar andere geweldige grappenmakers... Theo en Thea die een parodie maakte over, op uh, Rondom Tien. Het, het programma heet Rondom Eenzaam. We gaan vanavond praten en de problemen die daarbij komen kijken. Hans-Peter Wouters uit Waaldoor, waar zit je? Huh? Hi, welkom. Uh, Hans, om met jou te beginnen. Uh, jij staat s ochtends heel vroeg op. En dan ga je naar de veiling toe. En dan haal je appels, peren... Uh, tomaten, zei je, geloof ik ook in het voorgesprek? Ja, ja, ook tomaten, maar ook komkommers, witlof. Prij, ja, ja, ik, ik was nog niet klaar. En dat breng je naar een bepaalde plek? Ja, naar een winkel. Jouw winkel. Hans, zou jij ons willen vertellen wat je bent? Ik ben groenteman. Huh? Huh? En... Hoe lang weet je dat al? Uh, ongeveer een jaar of twee, maar het kan ook langer zijn. Hoe reageerde je omgeving? Uh, mijn omgeving weet het niet. Ik heb het niet verteld. Bedankt. Uh, Fraukje Schepstra, waar zit je? Uh, uh, Fraukje, uh, hoe gaat het nou met je? Het gaat wel. Ik, uh, ik kijk tv. Je kijkt tv. Ja. Uh, wanneer doe je dat? Uh, als ik zin heb. Hmm. Maar uh, je, je bent niet de enige. Nee, ik heb uh, een beetje in mijn kennis. Ik ging geïnformeerd en uh, toen bleek dat er nog iemand was die ook tv hmm. Ja. Hmm. En, en, en wie, wie was dat? Dat was uh, een kennisje van mijn schoonheidsspecialisten. Huh? Ja. Maar die wilde niet over praten. Hmm. Nee. Dank je. Bij ons vanavond is ook professor Rietstengel. En professor Rietstengel is verbonden aan de Rijksuniversiteit in Rotterdam. Professor, welkom. Nee. Um, Praten. Uh, iedereen krijgt erop een gegeven moment mee te maken. Ja, inderdaad. Er wordt uh, veel gepraat. Hm. Uh, hoe ontstaat zoiets nou? Daar zijn we nog niet helemaal uit. Uh, er is in ieder geval na onderzoek gebleken... dat er veel en vaak gepraat wordt. Hm. Nou, bedankt. Dat was het. We hebben vanavond uh, gepraat en de problemen die daarbij komen kijken... Uh, ik wil iedereen heel erg bedanken. Tot de volgende keer. Dit is tot half twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Van acht Jules Tillens, psychiater. Ja, goedemorgen luisteraars, half één. We waren inmiddels aangekomen bij de echt verwaarde mensen. Maar wat een geweldig stukje van Theo en Thea. Dat slappe gelul, die praatcultuur. Nou, daar heb ik in mijn vak ook nog wel behoorlijk last van. Gelukkig ik zelf niet, maar ik kom het nog alles tegen. Um, psychotische mensen. Dat is waar ik me jarenlang mee bezig ben geweest. Wat me het meeste boeit. En um, wat je daar vaak doet, is, uh, dat heet bemoeizorg. Dat is eigenlijk een gek woord. Want het betekent dat je met mensen gaat bemoeien. Zelfs al zeggen ze, nou, hoeft niet. En wat zijn nou psychotische mensen? Dat zijn... Uh, vaak uh, heet het ook schizofrenie. Maar een beetje een rottige term, die we vaak misbruiken. En dat zijn mensen die hebben een andere interpretatie van zichzelf en van de wereld. Ik had een, uh, een dame, Ellie, die is in de staatsmevrouw... mevrouw, die meende lid te zijn van de koninklijke familie uh, van Volhove. En die, uh, ja, die uh, gedroeg zich daar ook naar. Want ja, dat was ze ook. Dus die klopte aan bij mensen. Zomaar vreemde uh, huizen. En dan zei ze, wilt u even uit mijn huis gaan? Uh, ja, dat deden die mensen natuurlijk niet. Want er kwam politie bij. En uh, het was een vrouw die ze meende uh, dat ze een prinses was. En daar kon je uh, praten als bruggeman om te zeggen... Ja, maar luister, uh, Eli, je bent toch Hindoestaans? En die familie van over dat zijn uh, toch nogal blanke mensen. Dat klopt toch niet? En zei ze, ja, maar ik ben ooit met pek overgoten... door een bekende rapper... En uh, ja, toen is dat misverstand gekomen. Nou ja. En dat is het bijzondere aan deze stoornis. Het is een oncorrigeerbare stoornis. En wat is nou het probleem van die stoornis? Er komt 1% van de bevolking heeft. Het is echt een aangeboren probleem. En uh, het, geeft, uh, het, het grootste probleem van die ziekte is, is dat dus mensen niet ziekte inzicht hebben. Het heeft een mooi woord, het is een neurologisch defect. Het eh, wil in ieder geval zeggen dat die mensen zien dus niet... dat het helemaal niet kan. Die zien niet dat het raar is dat je nu nog zegt dat je Jezus bent. Zo, ik ooit een psychiater is in Amerika... die heeft drie jezussen bij elkaar gezet. En wat was het resultaat? Allemaal zeiden ze van elkaar... zeg, luister eens oplichten, ga jij nou eens even weg. Dokter, neemt u die gek op. Wat deed de enige Jezus? Dat ben ik. Die stoornis geeft heel veel isolement... Want de wereld begrijpt jou niet. Jij begrijpt de wereld niet meer. Uh, vaak hebben de mensen ook nog last van stemmen horen... en van, voelen zich snel overspannen, dus trekken zich terug. En isolement is heel slecht voor mensen, want wij zijn sociale wezens... en uh, we hebben het nodig dat we met elkaar afstemmen. En uh, dat doen deze mensen niet. En wat gebeurt er dan? Je interpretatie wordt steeds gekker. Dat zijn normale mensen ook zo, maar deze mensen ook. Um, dus we hebben elkaar nodig om gezond te blijven. Nou, Stel nou eens even de volgende situatie voor. U bent psychiater of hulpverlener en je zit, in, u zit in, een, in een workshop. En daar staat een professor te oreren en zegt: ja, ik zoek iemand, een vrijwilliger, die getrouwd is. Nou, ik heb zoiets dus meegemaakt en die zei... nou, uh, iemand gaf dat aan en die zegt... Uh, ja, oh, nou, fijn dat u... Hoe heet je dan? Nou, ik heet Henk. Dan weet de vrouw, die heet Marjan. Goed. Uh, Henk, um, overigens, het is niet toevallig, Henk, dat ik jou gekozen heb. Want ik wist eigenlijk wel dat ik met jou moest spreken. Want ik ben hier professor en ik, ik ben hier les te geven. Maar ik ben eigenlijk ook om jou te helpen. Want al die mensen hier die die workshop volgen... al die andere psychiaters en hulpverleners... die hebben mij ingefluisterd dat het niet goed met jou gaat. En uh, vind je het zelf ook? Nou, die Henk die zegt, nee, dat nee, vond prima. Ja, maar uh, jij meent dus dat je getrouwd bent. Je meent... Uh, nee, ik ben getrouwd," zegt die man. Uh, ja, maar uh, dat is niet zo. Uh, dat is iets. Uh, dat heb ik begrepen en je collega's vinden het heel vervelend dat jij dat meent, uh, maar dat is niet zo. Nou, die man zegt, ja, hou eens even. Ik ben gewoon wel getrouwd. Dat dus is het voor onzin. En uh, nou, weet je wat? Uh, ik heb je vrouw hier aan de lijn, voor degene die jij denkt dat je vrouw is, en weet er alles mee praten. Het was een rollenspel. dus die man krijgt telefoon en die professor die speelde die vrouw die zegt van ja. Beste Henk, uh, jij meet dat jij met mij getrouwd bent... maar ik en mijn kinderen vinden het uitermate vervelend... dat je mij voortdurend lastig valt. Die professor zegt tegen die man, die Henk, van... Uh, wat ga je nou doen? Nou, die man die zegt, uh, wat ga ik doen? Ik, ik, ik ga naar huis. Ik ga naar mijn vrouw, ik ga met haar praten. De professor zegt, luister, als jij thuis komt, staat de politie... want je vrouw heeft inmiddels al een straatverbod uh, verzocht... want die is er helemaal klaar mee. Wat ga je doen? Nou, ik ga naar huis. Goed, je wordt opgepakt. En uh, je zit uh, in de cel. En uh, er komt een dokter die zegt je kan kiezen opnemen in de gesticht... of, of in, een, in een psychiatrische instelling of de cel in. Wat doe je dan? Nou, hij zegt, nou, geen van beide. Hè? Je moet kiezen. Uh, nou, hij zegt, nee, ik, ik wil niet kiezen. Ik, ik, uh, ik, kan ik niet naar mijn vrienden toe? Nou, eventueel kan dat wel. Goed, jij gaat naar je vrienden. Je vrienden zien je al aankomen en zeggen... Henk, luister eens, laat je eens een keer behandelen. Want dit gaat helemaal niet goed. Enfin... Het gaat zo verder, dat het rollenspel. Die man gaat naar zijn vrienden, die gaat naar zijn collega's. En iedereen die zegt, "Joh, laat je nou maar opnemen. Wat denk je dat die man vindt? Denk je dat hij meent, na al deze verhalen, dat hij denkt, ik ben niet getrouwd? Nee, natuurlijk niet. In dat rollenspel werd die man, die er, oh, het slachtoffer was, die werd eigenlijk behoorlijk pissig. Terwijl hij zelfs wist dat hij in een rollenspel was. En dat is hetzelfde voor iemand in een psychose. Je zegt hem eigenlijk: van ja, dat, dat kan helemaal niet wat jij denkt. Je kan helemaal niet Jezus zijn. Je kan niet lid van een van koninklijke familie zijn, want. Nou. Maar jij meent 100% dat het zo is. Een hele lastige stoornis. Op dit moment, luisteraars, ben ik bezig om een eigen polycliniek op te zetten. Ik heb jarenlang gewerkt in de GGZ, maar ik kan u vertellen: dat heeft een heel hoog ambtenaargehalte gekregen. Met heel veel bijpassende managers. En dat maakt het leven bepaald niet beter. Je krijgt last van bloedspuwingen en andere aandoeningen. En uh, ik ben nu samen met een club die Moleman heet... maar ook samen met de familievereniging Y en met de patiëntenvereniging Anoix is bezig om een tent op te richten... waar werk en dagbesteding en behandeling door elkaar gaat. En waar we dicht bij de patiënten gaan staan als vriend. Is dus anders dan... Die ouderwetse psychiater die afstand neemt van zijn klant. We gaan een nieuwe familie voor deze mensen maken. En dit is wat mij nou persoonlijk raakt. Persoonlijk omgaan met mensen. Eh, isolatie doorbreken. Verschil maken door jezelf eh, bloot te stellen. Eh, door ook over jezelf te spreken met, met klanten. Daar is helemaal niks mis mee. Want je wilt vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben. Dus we hebben een hele hoop nieuwe zorgmodellen... die voortdurend worden ontwikkeld. Dat is ook een beetje... Een Problemen in de zorg. Voortdurend denken we nieuwe modellen, en denken we dat we daarmee de problemen oplossen. Maar dat lost het niet op. Daar gaan we straks over praten. Dus het gaat om de zorg voor de zwakkeren. En eh, wel één ding te bedenken: Herman Brood zei al, elke te lang volgehouden waarheid wordt vanzelf een leugen. Dus ook voor zwakkeren moet je hoeden voor te veel pemperen. Want dan worden mensen regressief, dan worden ze kinderlijk, dan gaan ze niks meer doen. Dus goede zorg is niet iets vaststaands... maar het is net als uh, hoe je volgens de Oosterse wijsheid... je met geluk moet, uh, moet omgaan. Het is net zand wat je in je hand houdt. Als je er hard in knijpt, als je het graag wil hebben... dan verdwijnt het snel tussen je vingers door. Je moet het in je hand laten liggen. Um, en dat is toch wel wat enger allemaal. Dus je moet bereid zijn dat te doen. Hoe krijgen we nou lastig mensen in de goede richting? Eigenlijk, dat is altijd... Vergelijk ze met een ezel. Een wortel ervoor en een stok erachter. Weet altijd bij lastige patiënten... vertel ik de hele mijn verpleegkundige, wat hij graag wil en wat hij niet wil. En als je dat weet, kun je met mensen wat doen. Dus we moeten onderhandelen doen met, met deze mensen... en niet behandelen. Dus het is een mengeling tussen caritas... Hè? zorgen voor, motiveren en streng zijn. En dat is wat wij met moeilijke patiënten moeten doen... En dat is ook wat we eigenlijk een beetje met elkaar moeten doen. Nou, wil ik een stapje maken naar iets anders. Ik heb ooit in mijn leven heb ik een depressie gehad. Dat was hier erover verteld. En eh, tv. En eh, ik heb er ook een broer aan verloren. Die had voortdurend van die depressies en die heeft ze gesuïcideerd. Heel verdrietig verhaal. Eh, dat is werkelijk verbluffend wat er dan eh, gebeurt. Je vervalt, uh, na een tijdje stress, gaat er een knop om. En dan, dan uh, wil de dag gewoon niet meer vlotten. Niks is meer leuk. Vond, ik wil me herinneren dat ze als maar dan moet het toch wel gek lopen als dat niet meer leuk vindt. Ik vond er niks aan. Ik ben voortdurend bezig te denken van... Uh, ik, ik heb het verkeerd gedaan. Echt bizar. Schuldgevoel over zo van alles. Denk, nou, Als je naar je werk rijdt, kan het ook het sturen, even een zetje geven, en dan zit een vangrail. Dat kan ook. Je wil het niet, maar het zijn we die rare, de gedachten. En het bo meest boeiende is, je wordt een beetje dement. Je kan dingen niet meer onthouden, je kan diksten niet, niet meer volgen. Een echte depressie, luisteraars, is een, een ernstige stoornis. Maar nou komt hij. Depressie is het meest misbruikte woord in de psychologische taal. Vooral door. De mensen die menen dat ze het hebben. 95% van de mensen die zeggen dat ze depressief zijn, zijn dat niet. We hebben een tijdje geleden een onderzoek gehad. Nemesis onderzoek. Wat een naam weer. Nemesus betekent ondergang. Maar goed duizenden mensen waren onderzocht. En wat kwam eruit? En dat heeft u misschien wel eens gehoord. Een kwart van de bevolking zou toch wel psychisch niet helemaal lekker zijn. Die was ziek, daar was wat mee. En dat is heel vaak gebruikt, deze getallen... om allerhande onderzoek en depressiebehandelingen allemaal te laten bekostigen. Want het is een nieuwe volksziekte. We worden bedonderd, luisteraars. Want wat was dit onderzoek? Het waren zelf lijsten. Nou, vraag is aan de gemiddelde mens. voel je wel eens somber? Heb je er wel eens geen zin in? en zeker, nou, zeker in Amsterdam, hè, daar hebben ze klagen... toch tot een tweede levensvervulling gemaakt... die zullen zeggen, ja, het is moeilijk. Goede diagnostiek gebeurt door goede dokters en niet anders. Um, nou, de enorme begripsverwarring is, is dat we ook zoiets kennen als burn-out. En uh, burn-out, dat is een soort voorstadium van depressie. Maar het grote verschil is, is dat je brein het nog wel doet en dat je stemming nog wel reactief is. Dus als er echt iets leuks voorbij komt, dan kunnen we toch weer even lachen... en dan vinden we dingen weer leuk. Um, en dat denken, dat gaat nog wel. Het slapen gaat nog wel. Lichamelijke verschijnselen, zoals je bij de depressie ziet... dat je geen eetlust meer hebt, dat je niet kan slapen. Dat is veel beter. En mensen kunnen best nog wel actief zijn. Iemand die echt depressief is, die zit echt met zijn... Met grote schrikogen kijkt hij je aan, kan bijna niet denken. En dat, als dokter zie je dat. En hoeveel mensen worden niet in Nederland verkeerd behandeld? Want heel veel mensen komen de dokter en zeggen ik voel me depressief. Ik heb op internet gelezen dat daar uh, wat tegen gedaan moet worden. En dat je daar pillen voor kan nemen. En een van de grootste problemen die nu aan het komen is in Nederland... In, de, in psychiatrieland, is het slikken van antidepressiva. Want we denken dat daar een oplossing zit. Maar neem van mij aan, een depressie is, kan uiteindelijk een ziekte van het brein worden... maar in 80% komt die gewoon uit het slecht omgaan van ons met het brein. Dus wat moeten wij daarmee doen? Wij moeten verantwoordelijkheid voor ons denken... Nemen. Wij moeten uh, weer. Uh, op, nee, we moeten gaan oppassen voor passiviteit. Als we ons niet lekker voelen, dan moeten wij daar niet aan toegeven. Ikzelf, ik meen dat ik nooit meer depressief zal worden. Ik heb het één keer echt gehad. En waarom weet ik dat? Omdat ik inmiddels weet wat ik moet doen. En dat, dat weet ik weer omdat ik. Kijk, midden in een de depressie nou, dan hoef je niet te praten, want alles gaat langs je heen. Maar daarna moet je aan de bak. En ik heb eigenlijk ook min of meer ook mazzel gehad daarin. En ben aan de bak gegaan, ik ben vier maanden naar Nepal gegaan. Bekende backpacken en uh, op zoek naar jezelf. En dat is een van de beste investeringen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. En opnieuw, geluk komt in het Zweedseuws aanschijns. Werk eraan. Dus als ik me niet lekker voel, toch, die neiging die komt af en toe... dan uh, ga, sta ik op tijd op. Dan werk ik hard, ga ik op tijd naar bed. Stoppen we met drank en alle andere genoegens... die niet zo goed zijn voor geest en lichaam. Ik heb geleerd me niet te storen aan wat anderen van je vinden... behalve je naasten. En ik doe veel aan een nou, soort mentale conditietraining. Sport yoga, heel goed yoga, en af en toe lol maken. Bij tijd en wijle losgaan, stoned worden, dronken worden. Brood, zei altijd, my head is a toilet, and if you don't flush, the shit piles up. Ik heb ooit het genoegen gehad met de band... om met David Hollestellen van de Broodband te spelen. En wat u nu gaat horen is een opname in Studio Desmet. David Hollestellen met de Electric Space Cowboys... Theo Weideven en Ian Rijks zijn ondergetekende met het prachtige nummer Wild Horses. I'm hey. Half twee Zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht, Jules Tillens, psychiater. Ja, luisteraars, vindt het ook zo dreigend klinken, psychiater? Uh, wat geweldig. David, wat een sound. Oh, het heerlijk als je zo kan soleren. Eh, uh, soleren, soleren, soleren. De ontstellende pijn van isolatie en eenzaamheid. En hoe belangrijk het dus is om daar niet aan toe te geven. Ons eigen gelijkje, ons eigen trots, onze eigen angst. Depressie voorkomen. Is je angst opzoeken en overwinnen. Dus het is knokken. Maar wat moeten we nou meer doen? Want ik heb daar al over zitten nadenken. Dat, dat we behandelen steeds meer mensen. Uh, met die antidepressiva, het gaat natuurlijk nergens over, maar we moeten wel iets doen. Ik geloof ook dat wij um, het, uh, het woord mentale hygiëne moeten terugbrengen in ons taalgebruik. Mentale hygiëne, ik heb er ooit een, keer een boekje uitgelezen over, nou, 1920 of zo, en het ging waren tips over hoe je uh, gezond kon leven. Nou, het is altijd met tips. Dat is nooit altijd waar. Daarom noemen ze clichés, maar daar zitten wel waarheden in. En we moeten, denk ik, op scholen weer gaan spreken hoe het nu wel moet in het leven. En eh, dat er systematiek in het menselijk eh, bestaan zit. En dat doen wij niet. Wij zenden als, als ouders, als leraars, als onderwijsinstellingen, als opvoeders, zenden wij bitter weinig uit naar kinderen. Wij zijn toch een beetje de, ja, de nazaten van het ik-tijdperk. Die vinden dat we vooral voor onszelf moeten zorgen. Toen ik het verhaal zat te schrijven... zat ik in de trein tegenover een, een, een dik meisje... wat boos en verveeld op een of andere zakcomputertje zat te drukken. Uh, alsof het er leven vanaf hing. Die had zo'n spelletje. En ik, ik, ik keek er even naar. was dus Zo'n spelletje je blokken of zoiets boven elkaar moest zetten. En het maakte zo'n intens, trieste en stomzinnige indruk. Dat meisje was evident ongelukkig uh, aan het wezen. En wat deed ze? Ze verstopte zich in die game. He? Ze gingen, uh, maar Net zoals waarschijnlijk ook de rest van hun leven... de andere frustraties heeft lopen weggeten. Dan word je nog lelijker en dan kun je nog meer zelfbeklag ontwikkelen. Hierover heeft Henry Rollins een... Uh, Stukje gezegd in een interview voor de Nederlandse TV. Ik zit hij achter in de taxi. Ik weet niet of het goed te luisteren is, maar probeer maar even. Over vrouwen. Quite honestly, most women bore me. You know, if they smoke, I'm turned off. If they drink, I'm out of there. Uh, if they're stupid, I'm bored. If they're mean, I'm bored. If they're trying to use me, I'm out of there. So I guess I'm very picky. If they don't work out, I'm not interested. The mind is lazy and the body's is lazy, who cares? You I mean working out, uh, physically that's working right. out? Oh, that's right. If they're not in shape... Hey, go be fat on someone else's time. <laughs> go be fat in somebody else's time. Henry is echt de tegenhanger van de slachtoffercultuur. Henry, ik weet niet of je hem wel eens gezien hebt, is een brede... super lean, super clean vent... Hij is ruiger dan wie dan ook. Eh, zonder drugs. Eh, en eh, het is een man die zegt... luister, je maakt er wat van, anders hoepel je maar op. Kortom, <tus> hij is het, het, het voorbeeld... over hoe we af moeten van de slachtoffercultuur. Want als we daar niet van afraken, dan worden we nog eens een keer echt ziek. Slap zijn maakt echt ziek. Ehm... Je brein verandert erdoor. Het is net als, als trainen. He, als, uh, wij, wij vinden het helemaal dat wij naar de sportschool gaan om ons lichaam te trainen. Waarom trainen we ons brein niet? Ons brein en ons lichaam functioneren op dezelfde manier. De moeder natuur heeft echt niet een ander systeem bedacht van ons brein. Dus ook in ons vak moeten we af van het vrijblijvende. Het is net als, eh, als in de gewone geneeskunde, ja, zoals professor Swaap zegt... ...if you don't use it, you lose it. En eh, we moeten ook eh, ons realiseren... ...we moeten mentaal harder worden, psychisch sterker. We moeten opgroeien, niet eeuwig jong willen blijven. Eh, obesitas, weet je, die vetzucht, uitzondering dagen gelaten. Het is geen ziekte, het is een slap karakter... Het wordt na jaren wel een ziekte. Ja, zeker. En wij moeten dus vooral verantwoordelijk zijn voor onszelf. En iedereen die nu denkt, ja, daar heb ik helemaal geen zin aan... denkt, nou, prima. Maar bedenk, hoe schepper is sterker dan u. No one gets out alive. Dus een depressie overwinnen is de leiding nemen. Leiding nemen over jezelf. Zeker de maatschappij werkt niet mee. Continuus afleiding... Zijn er spelletjes op tv? Is er lawaai om je heen? Is er drukte? Eh, moeten wij allerlei dingen bereiken en doen? We goed, je kent het allemaal wel. Een mooie man hierin vind ik, Anselm Grün. Dat is een hele aparte man, een bebaarde monnik uit Zwitserland, Duitsland. En die had een keer een stukje al, dat integreerden over, over, over het belang van stilte. En hij zei: stilte is heel erg belangrijk. Twee redenen. A, je komt bij jezelf. Je komt tot rust. Je komt bij de kern van jezelf. En B, stilte reinigt de emoties. Het reinigt ons van de boze en paranoïde gedachten die wij zo vaak vormen. En die vaak veel te overdreven zijn. Maar wat gebeurt er met die paranoïde boze gedachten? Als we die niet kanaliseren, dan verspreiden we die weer. En dat leidt, zoals hij dat mooi zei... Emotionele omweltverschmutzung Emotionele milieuvervuiling. En nu gaan we naar een, een andere uh, geweldige artiest die daar een nummer over gemaakt heeft. John Fouchante, de, helaas de ex-schiederist van de Chili Peppers, um, die heeft een nummertje gemaakt dat heet Going Inside.